Yeah. We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 En ik dans, strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik neurie. Drink chocoladevlaam. En ik huppel over straat en roep de hele dag. Ja, want vandaag is het mijn dag. Is mijn dag. Is mijn dag. mijn mijn Is mijn dag. Is mijn mijn dag. Want vandaag kan ik alles. Ben ik sterker dan BA.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 Word ik morgen ernstig ziek? Heb ik nooit meer leuk publiek? Moet ik in Delcel gaan wonen? Ga ze kalopos uit klonen? Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, want het is mijn dag. Het is mijn dag. dag. Als op de Duitsers komen. Het is mijn dag. Beetje puur mooi is Het is mijn dag. Het is echt mijn dag niet serieus. Het is echt mijn dag niet serieus. Het is echt mijn dag. Het is mijn dag. Oh no nou. Echt hartstikke lachen. Het riet me van zaak. 3FM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Trudy Vendrig met het NOS journaal. De SP en GroenLinks willen opheldering van premier Rutte over de mogelijke censuur op de kersttoespraak van koningin Beatrix... Gisteren zei theoloog Huub Oosterhuis, een vertrouweling van de koningin, in het programma Blauw Bloed dat Petrix veel meer had willen zeggen dan ze had gedaan. Ze deed dat volgens Huub Oosterhuis niet omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn. Als premier is Mark Rutte verantwoordelijk voor de uitspraken van de koningin.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 De koning zou die veranderingen in gang moeten zetten. De oproep om vandaag te demonstreren was gedaan via internet. Aan de oproep hebben ook in Casablanca een paar honderd mensen gehoor gegeven. Over andere Marokkaanse steden is tot nu toe niks bekend rabo Robert Geesink heeft de ronde van Oman gewonnen. In de zesde en laatste etappe kwam zijn eerste plaats in het algemeen klassement niet meer in gevaar. Geesink won vrijdag een bergrit en gisteren de tijdrit. In het klassement eindigde de noor Boasson Hagen haken op de tweede plaats. De Italiaan Visconti werd derde. In de Eredivisie Voetbal is Feyenoord er opnieuw niet in geslaagd een uitwedstrijd te winnen. In Den Haag stonden de Rotterdammers tot de ste minuut met 2-0 voor tegen ADO. Maar ADO-invaller Vincento en Spit Bulikin maakten er daarna 2-2 van. Het weer droog, in het ook af en toe zon. De temperatuur loopt uit 1 van 0 tot 4 graden. Maar door de stevige oostenwind kan het aanvoelen als min 7. Vannacht ligt de temperatuur tussen min 8 en min 1. Morgen is het vrij zonnig en koud. Dit was het NOS-schoen. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toetjes.